En het wel met het NOS-journaal. Bij het ongeluk in het FC20 Twente... gevallen. Ook raakten zeker 15 bouwvakkers bekneld. 10 van hen moesten naar het ziekenhuis. Twee zijn er slecht aan toe. Dat heeft burgemeester Den Oudste van Enschede bekendgemaakt. Rond 12 uur vanmiddag stortte tijdens werkzaamheden het dak van een van de tribunes in. Waardoor is nog niet duidelijk. Op dit moment bezoeken de burgemeester en Twente-manager Jan van Halst het stadion. Uit Groot-Brittannië komen berichten dat de krant News of the World zondag voor het laatst verschijnt. Bevestigd is dat de krant zondag zonder advertenties verschijnt en dat de opbrengst van de editie naar goede doelen gaat. Of de krant helemaal verdwijnt of gerestyled doorgaat is niet duidelijk. News of the World kwam de afgelopen dagen zeer negatief in het nieuws in verband met ranzige afluisterpraktijken door journalisten en het betaal van steekpenningen aan politiemensen. Veel adverteerders hadden al laten weten niet meer in zo'n blad te willen staan en de Britse politiek heeft een onafhankelijk onderzoek ingesteld naar de afluisterpraktijken bij de krant. Eigenaar Rupert Murdoch heeft toegegeven dat er fouten zijn gemaakt.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 De zesde etappe van de Tour de France is gewonnen door de noer Edwald Boasson-Hagen. Hij was de snelste in de massasprint in Lisieux in Normandië. De noer Thor Huushoft blijft leider in het algemeen klassement. En de Nederlander Johnny Hogerland veroverde de bolletjestrui van de beste klimmer.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 <tied> Do -do -do -do -do. Als het lijkt al zo. Niemand naar je kijkt Als je denkt dat iedereen je soms ontwerpt Leun op mij Als de kleuren die je draagt.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 Het uitzetten van zon, zee, Zandvoort en Zomervids. Stepping back to when we rhyme Maybe recreate the time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 Van de zeewaard is jouw kracht enorm. Het volvloed je hier lange gouden strand. Ik voel me weer dat kind spelen in het zand. Hij, hey, hij, hey, hij, hey. is niet met volle deugden. Zie op de 106.9 is zon, Zee. zandvoort en bombezover is. Stay clean 106.9. Straks meer. Z.F.M. Maar nu eerst het NOS-nieuws van 7 uur.